9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amersfoort wordt een islamitische basisschool vanwege bedreigingen extra bewaakt. Volgens het tv-programma Uitgesproken EO hebben de bedreigingen te maken... met het wangedrag van een groepje Marokkaanse leerlingen uit groep 7. Die verstoorden dinsdag een rouwstoet door hun middelvinger op te steken en hard te juichen. De basisschool zal de betrokken scholieren morgen op hun gedrag aanspreken... en ook vanwege de bedreigingen aangifte doen komt de laatste tijd in Amersfoort vaker voor dat jongeren een rouwstoet verstoren. In Sittard zijn begin deze week twee mensen gearresteerd... in verband met de handel in zeer gevaarlijke ecstasypillen. De OM in Maastricht heeft dat vandaag bekendgemaakt. De twee worden ervan beschuldigd dat ze pillen hebben verkocht... waarin de stof PMMA zit. In Zuid-Limburg zijn eerder dit jaar... door het gebruik van die pillen drie mensen overleden. De stof PMMA vertraagt de werking van ecstasy... waardoor iemand sneller een tweede pil neemt... en de kans op een overdosis toeneemt. In verband met de zaak zitten al vier mensen vast.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 Dan nog het weer vanavond buien, vannacht vooral langs de kust. Morgen buien in het hele land, in de middag ook wat zon. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen. Ook uw bedrijf krijgt hier last van. Heeft u al bedacht hoe u dit gaat oplossen? Mercer helpt graag.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 Kijk op Tegenkracht.nl. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Het Zweedse autobedrijf Saab dreigt failliet te gaan. Carlo Bransen van het autoblad Carros vertelt wat voor kansen Saab nog heeft. En dan minister van Financiën. Jan Kees de Jager is de rising star van het CDA. Onze politieke man Stuart van Linden vertelt waarom hij in tijden van bezuinigingen toch zo ontzettend populair is. En Geert Wilders die werd vandaag vrijgesproken op alle fronten. Een uh, um, um, overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. En voor mijzelf uh, kan ik nu weer. Helemaal op de politiek gaan richten en ben ik als een kind zo blij. Ja, journalist Gustav Bessems van de Pers die heeft de zaak gevolgd. En ook hij is blij dat Wilders eindelijk weer politiek kan bedrijven. En wat hij zelf persoonlijk met deze zaak te maken heeft gehad, dat hoor je straks. Gaan we even naar Wimbledon. Daar is Jan Holfs. Ja, Roger Federer op de baan. Eerste set tegen Manarino, de Fransman, de nummer 55 van de wereld. En die kan echt wel tennis hoor, haalde de kwartfinale Queens. En versloeg Goldies, Gilles Simon en Del Potro, de Argentijn. Nu staat hij 3-0 achter in de eerste set tegen Roger Federer. En de Zwitser, ja, die speelt uh, prachtig met zijn voor en scoort Hij weer veel, zijn service loopt goed. Nu is het 40-30 voor Manarino, dus die gaat waarschijnlijk deze game pakken. Maar de Zwitser heeft dus al een break te pakken in de eerste set. Dan gaan we nou even kijken naar wat andere uitslagen, want er wordt nog druk gespeeld op Wimbledon. Dimitrov de Bulgaar maakt de Tsonga heel lastig. De Fransman Tsonga verliest de eerste set, tiebreak. Tweede en derde set voor de Fransman. Nu in de vierde set is het 4-3 voor Joëlfried Tsonga. En David Ferrer, de Spanjaard, toch ook een topper. Eerste set verloren tegen Harrison uit Amerika. Tweede met 6-1 gewonnen. En in de derde set is het 3-2 voor de Amerikaan. Ik weet niet of die wedstrijden op de buitenbanen vanavond afgespeeld kunnen worden. Want het wordt natuurlijk ook donker. Op het centerkoord is het dak dicht, is het licht aan. Dus kan er helemaal worden uitgespeeld de wedstrijd tussen Roger Federer en Manarino. Het is inmiddels 3-1 in de eerste set. Today's Topics... In deze topics bespreken we de meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het vandaag weer over? Tijdens het zwemmen, bij de fruitteler en online. Oké, okay, kijk. Okay. Ja, met eerst nummer vijf deze keer. Er staat een lekker gek nieuwtje over bossen. Staatsbosbeheer het heeft het namelijk het Nationale Bossenfonds opgericht. En door dat fonds moeten er straks nieuwe bossen worden geplant... die gesponsord zijn door bedrijven. Ja, het is echt het idee om... Uh... Vanuit een, zeg maar, vanuit een grasland of vanuit een weiland het bos op te planten. En op die manier um, ja, een mooie leefomgeving voor mensen te creëren. En die mooie leefomgeving is dan mede mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld Coca-Cola of Shell. En daar betaalt het bedrijf dan ook voor. En ze krijgen er ook weer wat voor terug. Het minimum wat we het bedrijf bieden is natuurlijk uh, een bord. Ah, een bord. Mooi. En wat mij betreft een bord bij de ingang van het bos. We praten over een bos van ongeveer 10 hectare groot. Er komt gewoon een bord bij de ingang te staan. Dit bos is uh, aangelegd door of de aanleg is betaald door... Zek. Een bord. Prima. Doet de staatsbosbeheer niet moeilijk over. Maar goed, een bosje aanschaffen is dan ook niet goedkoop. Nou ja, we hebben zitten rekenen. Het kost uh, 2,50 euro per boom. Er staan ongeveer 6.000 bomen en een goede rekenaar komt op 15.000 euro. Ja, en een slechte rekenaar komt uit 9.000 euro uit. Niet goedkoop, maar de bedrijven staan in bosjes van drie opgesteld. Bob van vliegtickets.nl. Hier uh, zou jullie bos kunnen komen. Ja, het zou inderdaad een prachtig initiatief zijn, uh, inderdaad, op, uh, op afstand uh, van uh, ja, waar we ook werken met z'n allen in Haarlem. Een uh, fantastisch initiatief, dus uh, Echt Hollands, en dat, dat willen we graag uitstralen. Ja, Echt Hollands, daar gaan ze voor. Ja, wij zoeken inderdaad uh, dit soort projecten, nogmaals, ik heb al gezegd, spreekt ons aan. In het verre buitenland, ja, is het er echt? Hoe groot is het? Je gaat er ook niet eens heen. Ja, dat is dan ook weer zo ver weg, en hoe kom je daar eigenlijk? Dan moet je weer met het vliegtuig. Goh, vervelend. Goed dan, nummer 4, staatssecretaris Veldhuis van Zanten had vandaag niet zo'n leuke dag. Onder uh, luid uh, gejoel uh, stapte zij het podium op om uit te leggen waarom zij deze maatregelen neemt. Ja, een demonstratie tegen de bezuinigingsplannen voor het PGB van het kabinet. Het protest hielp niet, de meerderheid in de Tweede Kamer steunt de ingrepen in de persoonsgebonden budgetten. Ik geloof in het nieuwe stelsel zoals ik dat nu voorstel straks aan de Tweede Kamer. Het is de enige manier om het voor de toekomst goed te houden. Maar als u. Oh. Ja, zo ging het nog wel even door. Door dan met leeuwen-nieuws uit Emmen. Daar hebben ze sinds kort drie nieuwe leeuwen. En die beesten die kenden elkaar nog niet. Ze zijn uh, voorzichtig aan elkaar gewend. En uh, morgen gaan ze met z'n drieën voor het eerst naar het grote buitenverblijf. Oh, spannende dag. Hele spannende. Ja, een hele spannende dag vandaag. Zulu het mannetje, zou namelijk voor eerst kennis gaan maken met zijn bitjes Tia en Brandy. Zulu gaat naar buiten. De uh, elektriciteit is uh, gecontroleerd. De spanning daarop in elk geval op de dikke 5 meter hoge hekken. Alle hekken zijn uh, met de hand nog even gecheckt of alles uh, wel goed zit. En het wachten is op de twee andere leeuwen. En natuurlijk op uh, eventuele actie van de, van de scherpschutters. Hè? Want uh, daar is uh, eigenlijk iedereen op afgekomen. Ah oh, ja, dat was ook zo inderdaad. Het protocol zegt dat als je nieuwe leeuwen bij elkaar zet... in een nieuw verblijf... dat je dan scherpschutters paraat moet hebben. Zodat je dus Zulu, de, als ze die geest krijgt... aan flarden kunt schieten. Nou, dat wil heel Emma natuurlijk wel meemaken. En dus staat ze allemaal klaar. Terwijl ik... Daar de scherpschutter zich weer uh, klaar zijn Die zag ik toch in een flits even daar. Het staat niet eens in een koffertje. De dames kijken, ik zou haar zeggen, de kat uit de boom. Ja, en dan komt dan het meest spannende moment. De drie beesten ontmoeten elkaar en dat heeft dan één klapje tot gevolg. Ja, je zou denken dat dat balletje dominant is, maar het vrouwtje heeft hier de broek af. Want die, die haalt even flink uit. Wat zegt u mevrouw? Het is een afwachtende houding, Jams, ja, nou ja, zo net even niet, hè. Toen was hij eerst dichtbij. Mooi, prachtig, hè? Ja, mevrouw, hij kent hierin eigen uurlijk. Schutters zijn uiteindelijk niet nodig geweest. Dan nummer 2, De trainer van Ajax is natuurlijk... Frank de Boer. En hij zocht een nieuwe assistent. Want <laughs> Danny Blind moest gepiepeld worden. En die nieuwe assistent is nu gevonden in de persoon van... Dennis Bergkamp. En eigenlijk zou... Dennis Bergkamp. Vorig jaar al met... Frank de Boer. Op het veld staan. Maar die koos toen nog voor Blind. Van een volgend seizoen is het dus toch... Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. En dan tenslotte nog nummer één. Uh, hij is dus assistentrainer geworden, laat dat duidelijk zijn. Oh, dat is. Ja, tenslotte nog nummer één. Het kan natuurlijk alleen maar Griet Wilders zijn. Vandaag werd hij vrijgesproken. U wordt vrijgesproken van al het overige dat hij nu is lastig gelegd. Op alle punten vrijgesproken dus. En je snapt dat Wilders dan ook helemaal happy is. Hartstikke leuk. reactie Ja, nou ja, mijn, mijn eerste reactie is dat ik uh, natuurlijk ontzettend verheugd en blij ben... Met deze vrijspraak op uh, alle punten. Het is uh, niet zozeer een overwinning voor mij, maar een overwinning voor uh, de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ja, en niet alleen Wilders is blij. Iedereen is blij. Advocaat Moskovic is blij. Nee, ja, blij. Ja, en ook de rest van Den Haag is blij. Nou ja, vooral interessant uh, is de niet uitgesproken opluchting dat dit circus nu eindelijk achter de rug lijkt te zijn. Ja, en dat was het voor vandaag. Uh, Zometeen gaan we er ook nog over doorpraten. Tot uh, maandag weer. Oh, jeetje. Ik ben er morgen is Vroeg weekend zeg. Oh. Nou. Lekker. Dus. Luc, dankjewel. Joep. Tot maandag. Doodgaan en dan binnen een paar jaar gewoon weer terugkomen. In het gewone leven vrij onmogelijk, maar bij striphelden aan de orde van de dag. Die gaan regelmatig dood, maar staan dan toch weer op. Vandaag werd bekend dat Spider-Man in het laatste nummer van dit seizoen sterft. Nou, we duiken de geschiedenisboeken in. Want wat was de meest opmerkelijke dood ooit van een stripheld? Olaf Beemer is stripkenner en schrijver voor het tijdschrift Stripschrift. Olaf, goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar. Welke stripheld in jouw ogen? Um, dat moet, uh, zal Robin zijn, het hulpje van Batman. Ja, een aantal jaar geleden ging die dood. Wat gebeurde er? Um, ja, dat was uh, 1988, dus dat is alweer een tijdje geleden. Um, het was de tweede Robin. Er was nog iemand voor hem uh, Robin geweest. Mm -hmm. Maar de tweede Robin sloeg niet zo heel erg aan bij het publiek. En uh, het redactionele team zat een beetje met de hand in het haar. En ze dachten: wat moeten we doen? Uh, ze maakten een miniserie. En ze legden het lot van de tweede Robin in handen van het publiek. Ze mochten bellen via een 1900-nummer, betaalnummer. Uh, mag hij dood of moet hij blijven leven? <laughs> ja. En de uitslag was met een verschil van 72 stemmen dat Robin moest sterven. En zo geschieden. En toen hebben ze hem ook echt in de strip laten sterven. Ja, hij is uh, doodgeslagen op een brute wijze door Ach. de Joker, de aardverjant van Batman en Robin. En uh, hij was dood. Ja, nou, fijn. Maar dat, Robin was natuurlijk ook een beetje een zulletje, hè? Dus... Robin was... Ja, traditioneel gezien toch wel een beetje het trebertje, een beetje een nerdachtige jongen, pubertje, maar wel heel erg braaf inderdaad. Ja, en daarom mocht hij doodgeslagen worden, kennelijk. Blijkbaar wel, ja. ja, ja. We, we hebben even een fragmentje van dat hij niet al, de al te grote held is, luister even mee. Holy complications, holy agility, holy blackout, holy missing relatives, holy sudden incapacitation, holy one-track-back computer mind, holy standstills. Holy Fourth Amendment. Holy time Holy nine I don't think so, Rob. Ja, en in plaats van holy fuck dan, zeg maar, dan ja, dan ja, zegt ja, hij zegt oh, dit soundbite. soort. Ding. Ja, is hij overigens de, de, nooit meer teruggekomen, Robin? Uh, jawel, Dat is uh, een aantal jaar geleden, een ja, of vijf zes geleden, is hij gewoon vrolijk weer teruggekomen. De, de continuïteit is veranderd, aangepast, magie, en hij leeft gewoon weer. En nu is hij niet meer zo'n sukkeltje. Oh. Um, nou, de, de Robin van toen die zogenaamd dood is gegaan, die, is, uh, die is, heeft nu een andere rol, Heeft geen Robin meer. En zijn rol is overgenomen door weer iemand anders. En die is wat meer bij de tijd, die is wat moderner, die is ook echt uh, een stukje brutaler. niet meer zo braaf als de, als de oude Robins. En ook niet zoals de Robin uit de, de oude tv-serie die je net hebt hoorde. Nee, nee, dus die oude, die oude sukkelige Robin, die is echt doodoverleden en komt niet meer terug? Uh, nee, die is dus wel teruggekomen. Maar die is, ja. die is geen Robin meer. Ja, nee, dus... het, het wordt ingewikkeld. Die is geen Robin meer. Maar goed, die, ja, die, die is geen Robin meer. Ja, nou goed. De wereld van de strips is wel, uh, vaak ingewikkeld. Is, is ja, een soort ja, een ja, Mannetje in mannetje in mannetje. In ieder geval, dit was de mooiste dood ooit van een stripheld in jouw ogen. Dus uh, Robin die ja. uh, door de lezers zelf omzeep werd ja. gebracht. het is dus in ieder geval de meest spraakmakende ja. geweest natuurlijk. Want het is daarvoor nooit gedaan en daarna ook nooit meer op die manier uh, gedaan per stemming. Dus ja. uh, dat is zeker spraakmakend geweest, ja. Olaf Beemer van de stripschrift, dankjewel. Graag BNN Today. Jan Kees de Jager van het CDA, minister van Financiën, die doet het goed. En hoe kan dat toch dat hij in deze tijden van grote bezuinigingen... toch zo ontzettend populair is? Dat hoor je zo meteen. Maar eerst This Town van Dotan. I'm No. Het, Dokterij, twee voorzitter. Mevrouw de voorzitter. het is donderdag, dat betekent tijd voor politiek met onze eigen analist Siewert van Linde. Siewert, goedenavond. Ah, goedenavond Willemijn. We hebben het over Jan Kees de Jager, onze minister van Financiën. De man van de week, nou ja, van de afgelopen weken al geloof ik. De populairste minister. Ja, als, je een, als hij een voetballer was, dan zouden kinderen nu plaatjes van hem gaan sparen. Maar nee, serieus, gepeild is dat de jager het meeste vertrouwen geniet van de kiezers... onder andere alle bewindslieden, inclusief Wonderboy Mark Rutte. Dat is wel ontzettend uh, bijzonder eigenlijk. Hij bouwt echt als minister van Financiën aan een politiek profiel uh, in dit land. Maar niet in Nederland eigenlijk. Want de grap is wel dat uh, bijvoorbeeld afgelopen zondagnacht... Uh, was de jager aan het vergaderen met andere ministers van uh, Financiën. Ja. En uh, over Griekenland, hoe we die moesten rennen. Uh, redden. En de grap was wel dat maandag in alle analyses in de kranten gezegd werd nou, de jager had elke zin verbouwd. Elke letter 23 keer omgedraaid. En zelfs de Duitse minister van financiën Schauble, die nou niet echt een... Uh ongelooflijk goed humeur heeft uh, over het algemeen. Die zei ook nou, op een gegeven moment zat die Jan Kees wel een beetje te drammen. Ja, ja hij zat er en, bovenop en hij heeft alle, alle teksten aangescherpt... Alle met zijn teksten. rode pennetje. En, en uh, ze kwamen er niet onderuit, ondanks dat we een klein landje waren. En dat heeft hij toch in, be in betrekkelijk korte tijd gedaan... dat hij zichzelf zo in een kijker heeft gespeeld... Um, en uh, dat hij ook zo populair is. Terwijl hij natuurlijk wel de man is van alle vervelende bezuinigingen. Dat is toch knap. Ja, dat zou je zeggen dat dat vreemd is, hè? Maar Jan Keesjaar doet het wel eigenlijk heel erg slim. Want aan het begin van deze kabinetsperiode heeft hij gezegd... nou, minister, als je een probleem uh, hebt binnen je eigen begroting... Hè, bijvoorbeeld zorg, ja. en nu met de PGB's... dat er te veel aan wordt uitgegeven... Ja, dan zorg je het maar binnen je eigen begroting op. En dat zorgt ervoor dat elke keer die minister... die zelf in zijn eigen gebied wat moet bezuinigen... zelf naar voren komt en daar moet staan. Aan de andere kant... Als het nu wat beter gaat, zoals het nu gaat, hè, dat er nu iets meer geld binnen lijkt te komen dan, uh, dan we hadden verwacht, dan gaat 50% naar de aflossing van, uh, van de staatsschuld. Dus Jan Keesjaar geeft nu veel meer goed nieuws dan slecht nieuws. Is dat helemaal gespind? Heeft dat, dat van tevoren ook zo bedacht? Of, of, of komt het, overkomt het hem een beetje? Nou ja, dit soort dingen, dat, dat is gewoon bedacht. En dat is ook wel, uh, wel heel belangrijk. Want je ziet overal in Europa staan de pleinen vol te demonstreren tegen uh, ministers van Financiën. Nou, en hier hebben we dat niet. Hier hebben we, uh, dat noemen we dan begrotingsrugs. Dat heeft ooit uh, Gerrit Salme bedacht. Hoe je dat precies een beetje kunt doen. Uh, dus dat is wel, wel goed. Maar het is natuurlijk wel heel knap hoe hij vanuit een soort van onbekendheid... een paar jaar terug nu naar een bekende minister is, uh, is gekomen. Ja, want laten we het daar even over hebben... Um... Hij is natuurlijk inmiddels ruim een jaar minister van Financiën. Daarvoor was hij staatssecretaris. Maar voor mijn gevoel komt het toch een beetje uit de lucht vallen, Jan Jager. Ja, dat hebben we wel meer mensen. In 2007 zou hij in één staatssecretaris geworden zijn van, van Financiën. Maar in het CDA was hij al veel langer actief. Hij heeft ooit nog met, met Jack de Vries heeft hij in een, een busje in het land door voor het CDA, de jongerenclub van het CDA... Later zat hij nog in het bestuur. Bijvoorbeeld bij de beroemde nacht... waar uh, Marnix van Rijden, de partijvoorzitter... werd afgestraft. Afge en waar uiteindelijk Balken en het toch met zijn team naar binnen kwam. Hij nou, was Jan Kees de Jaar geweldig... en die in het bestuur zat als penningmeester. En daar ook als enige aanbleef. Dus hij heeft al binnen dat CDA... Ah, daar heeft hij ongeveer zijn jeugd in ingeleefd. Zijn juppentijd en nu is zijn ministerstijd. Maar, oké, okay, dus hij zit er wel al een tijdje... maar dat hij in één keer op het wereldtoneel stond... dat, ja, dat, dat is wel was wel vrij plotseling. Ja, en dat, dat was eigenlijk heel mooi. Je zag dat... een een, een, een tijd terug, toen mocht uh, hij naar de G20, de top van alle wereldleiders, zat hij opeens naast Sarkozy, kon hij handjes schudden Ja, want Bokke met Bush. en zijn vader was net overleden. En... Ja, helaas. En uh, nou, hij mocht daar zijn, uitnodiging van de, de Canadese premier Harper. Nou, en daar stond hij te glunderen. Geweldig. Dat heeft hij ook nog verteld, uh, later bij de Wereldtijd door. Uh, luister even mee. Uh, en u was ik al een tijdje in gesprek met Medvedev. En ik was inderdaad met, met, met, met, met, met president Medvedev van Rusland. En uh, president Zapatero van Spanje zat naast me zo. Ik zat daar zo tussen. En op een gegeven moment denk ik van... En toen, toen had Bush het ook zo over dat het zo'n historische bijeenkomst was. Omdat uh, er, er eigenlijk nog sinds de Tweede Wereldoorlog het niet was... was dat er zoveel regeringsleiders die zoveel mensen mm. en een economie vertegenwoordigden... aan één tafel zaten. En toen dacht ik ineens, ik zit daarbij. Ja. Dat is, ja, trots is hij daar. Ja, ja, dan zie je hem toch wel een beetje glunderen. Jij hebt hem wel eens um, ontmoet, of in ieder geval je, van, van dichtbij meegemaakt. Wat is jouw indruk van hem persoonlijk? Nou, het is ongelooflijk positief. Ik bedoel, de, de glimlach die op zijn mond zit, die gaat er ook niet af als de camera uitgaat. Dat zien we wel eens bij andere ministers. Ongelooflijk positief en, uh, en blij persoon. En het is ook wel knap, want hij, uh, hij kwam toen bijvoorbeeld bij de, bij de universiteit aanrijden. Zat te bellen met wat Duitse hoogfunctionarissen. Hoogfunctio gezelligse Cola Light naast zich. Uh, is hij onafscheidelijk mee? Ja, hij schrijft echt een konolijk verslaving. Hè? Ja, echt ongelooflijk. Echt. Wat komt hij ook in zijn eentje daar rustig aan voor een groot debat... waar ook televisie bij aanwezig is en een uh, groot publiek. En uh, daar kan hij heel rustig zijn. En wat ik ook, uh, ja, het ook wel heel mooi vind... is dat hij daar ook heel eerlijk kan zijn. Hij kan achter de schermen vaak ook toch nog wel een kritische kanttekening zetten... bij zijn eigen beleid of van zijn partij of van het kabinet. En uh, ja daar is hij altijd heel eerlijk in. Wat dat betreft kun je hem niet zo uh, betrappen op gespin... En wat ik ook wel de laatste weken toch in hem wel ongelooflijk persoonlijk waardeer... is de manier waarop hij met de PVV omgaat. Want ik bedoel, als je Verhagen ziet, hè, zijn glimlach over uh, agree to disagree... en dat soort uh, rare ja. teksten. Hij is wel degene dat als hij het iets gewoon oneens is met de PVV... dan durft hij dat ook gewoon te zeggen. Dan noemt hij ze onverantwoordelijk. Of dan zegt hij dat ze nog geen begin van een oplossing hebben. En als enige durft hij, ondanks dat dat misschien wel consequenties heeft... gewoon de vinger daar op de zere plek te leggen. En dat vind ik wel ontzettend te waarderen aan hem. We vroegen ook even laatst aan Jack de Vries, wat hij van Jan Kees de Jager vindt. Het is uh, echt wel een koppige zeel. En uh, wat hij in zijn kop heeft, heeft hij echt geen seconde. Dus dat kan voor anderen wel eens vervelend zijn. Uh, maar in onderhandelingen heb je daar echt wel voordeel van. Ja, Wat jij net beschrijft allemaal, uh, Sievert, koppig ook, dat zegt Jack de Vries dan. Want jij ook zegt, dat het, het lijkt wel of alles een beetje van hem afglijdt. Ja. Nee, de, want je zou toch denken, het gaat ook heel slecht met het CDA. Die bezuinigingen, hoezo kleeft dat niet aan Jan Kees de Jager? Ja, maar dat is heel grappig. Hè? Als wij het hebben over Jan Kees de Jager... dan zegt iedereen zegt altijd minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Nooit zeggen we CDA-minister Jan Kees de Jager. Omdat hij een soort van onafhankelijkheid heeft. Dat hij zegt, nou, ik doe dat ministerschap, dat vind ik belangrijk. En ja, die man les in die partij. Nou, care is te care weinig is, is te veel misschien, maar hij... hij trekt zich dat niet heel erg aan. en is daar ook niet bezig nu met de nieuwe plannen om het CDA op de rit te krijgen. En hij is echt bezig om vanuit zijn eigen ministerschap dat neer te zetten. En daar is hij ook een beetje onthecht aan. Want, uh, als je hem vraagt, nou, wat zijn je ambities? Nou, CDA-leider wilde hij niet worden. Hij zegt, nou, ik vind het prima eigenlijk om uh, terug te gaan naar het bedrijfsleven. En dat zie je ook een beetje in zijn beleid. Dan, bijvoorbeeld introduceert hij beleid uh, als uh, de, de, de bijtelling voor groene auto's. Er rijdt zelf een Prius. Hij mm. nou, gaat dan naar uh, 0% voor elektrische auto's paar jaar terug. Nou, nu zegt hij: mijn bezuinigingen, schaffen we eens af, scheelt een paar honderd miljoen en laat die Dus een extra bij. Ja, en en niemand, dat, niemand vindt dat dan... raar. Nee. nee, als je dat zou doen als uh, minister van onderwijs, binnen een paar jaar je be uh, beleid terugdraaien. Te nou, dan zijn er allerlei Hoe kan testen. dat? Waarom wordt hem dat niet aangerekend? Nou, Zien nou, mensen toch... dat over het hoofd? Ja, ik denk toch dat hij dat dus van zich af kan laten glijden. Omdat hij eerlijk is, open is. Dat hij dat ook gewoon ja, zonder uh, al te veel gespin en gedoe uh, doet. En dan zeggen mensen, nou ja, oké, okay, uh, het beleid gaat zijn eigen succes ten onder. Voilà, uh, we gaan door. En uh, dat maakt er niet voor uit. En dat, dat is aan de ene kant dat heel erg de prijs. En aan de andere kant denk je ook wel eens, ja... Hij staat er... nergens voor, Dat er... kan je het ook zeggen. Nou, zeker qua politiek profiel, dus hè, als CDA-politicus... Ja, kan ik nog niet heel erg grijpen wat hij nou is en wat hij nou vindt... En... Maar ja, als minister van Financiën ja, doet hij toch wel vrij aardig. Maar ik denk niet dat hij CDA-leider zal worden. Omdat hij juist niet zo heel erg denkt vanuit dat CDA-profiel... En, en zaken als familie of over gezinnen. En hij en is homo. Hij is dus homo. Ja, dus ja, Ongelooflijk een Leuk. leuke KLM-pursen heeft hij, geloof ik. Maar daar ja, je hebt de foto's gezien hè, in een privé. Ik, eh, nou, ik, ik zal je sterker <laughs> vertellen. We hadden hem daarvoor al gespot in een bioscoop. Dus eh, met oh, ja? zijn vriend. Ja, ja, ja. Ja, ja. Leuke KLM-pursen. Ja, ongelooflijk aardig vind Je ja. zou het trouwens niet verwachten... Maar, maar ik denk niet dat hij aan dat CDA-profiel van een politiek leider zal doen... maar hij is wel ongelooflijk waardevol op dit moment voor het CDA. Siewert van Lienen, dank over Jan Kees Jager en tot volgende week. Hoi. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere dag mooie verhalen van Nederlanders uit het buitenland. Vandaag Londen. Daar zijn ze boos op de organisatie van de Olympische Spelen. Natuurlijk 2012 in Londen. Veel Londenaren hebben namelijk geen kaartje kunnen kopen... Ook uh, Michiel Willems die staat met lege handen. Michiel, goedenavond. Hey, goedenavond. En Adam, heb jij geen kaartje? Ja, ik, uh, ik hoor niet bij de gelukkigen uh, die, uh, die, uh, die wel een kaartje hebben gekregen. Uh, ongeveer 2 miljoen Londenaren hadden een uh, maand of twee geleden nog de goede hoop dat ze wel kans hadden om uh, via een soort loterijsysteem kaartjes kunnen bemachtigen. Mm -hmm. En toen een aantal weken geleden werd duidelijk dat uh, ja, slechts een heel klein groepje uh, gelukkigen volgend jaar in al die stadions gaat zitten. Ja, daar had jij ook bij. Graag, graag bij willen zijn, dus niet gelukt. Wie zit er daar wel straks allemaal? Nou ja, er zit wel een aantal mensen dat, uh, dat dus wel een kaartje heeft gekregen. Maar tegelijkertijd ja, blijkt nu dat er allerlei councilmembers zijn. Hè, leden van deelgemeenteraden, allerlei VIP's, allerlei vrienden van gemeenteraadsleden en overheidsambtenaren. Daarnaast ook allerlei sponsors en hun familie. Daarnaast ook allerlei biljonairs en miljonairs die allerlei uh, heel veel geld hebben gegeven gegeven en gesponsord hebben aan, uh, aan de Olympische Spelen. En daar zijn Engelsen hier en Londenaren vooral ontzettend boos over. Met name omdat nu allemaal verhalen naar voren kwamen dat um, zelfs familieleden van atleten die meedoen uh, geen kaartje hebben. Dus, uh, ja. dus zit, straks zit er wel een gemeenteraadslid uit een uh, buitenwijk van Londen vooraan. Maar de vrouw of het kind of de ouders van een uh, goede Britse atleet die moeten het gewoon thuis op de bank kijken. En de familie van Gaddafi, die, zou, die hadden ook. He, geloof ik. Ja, dat stond hier inderdaad. Een aantal kranten. Uh, er was even de schrik dat Gaddafi zou komen. Dat was uh, van een van die kranten wat hier als headline. Van inderdaad, de zelf van Gaddafi had allemaal kaartjes gekregen. Nou, daar uh, draaide de maag van veel Londen naar zich natuurlijk om. En ook Mugabe werd genoemd. En nog een aantal andere mensen die uh, ze hier liever zien gaan dan komen. Maar dat is natuurlijk omdat. Het Brits Olympisch Comité geeft allerlei kaartjes aan allerlei organisaties over de wereld. onder Het Nederlands Olympisch Comité en ook het Libisch Comité en het Zimbabweans Comité en het Myanmar Comité. Dus <laughs> al die uh, ja, regimes, hmm. zeg maar, die zul je hier volgend jaar ook wel zien. Ja. Maar goed, waarschijnlijk Gaddafi niet, neem ik aan. Maar, um, de, de, ik denk dat hij niet aandurft. Nee, nee. <laughs> <laughs> um, maar die veel Londenaren, dat uh, hebben we het wel eens eerder over gehad, die wilden wel als vrijwilliger werken, maar dat kan me dat die daar dan nu ook niet meer zo zin in hebben, als ze geen kaartje nee, hebben. Dat, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ik bedoel, daar waren ze vorig jaar al mee begonnen van ja, ontzettend leuk. Hè, Olympische Spelen voor Londenaren, door Londenaren, met Londenaren. Het moest echt een enorm Londens feest worden. Net zoals een beetje het huwelijk van Kate en William. En dat wordt het wellicht nog wel. Maar welke vrijwillige basis dat gaat worden, is een beetje onduidelijk. Want na die, uh, dat, dat fiasco met die kaartjes. Ja, hebben heel veel vrijwilligers gezegd van. Nou, ik weet niet waarom ik daar straks als steward moet gaan helpen of toeristen de weg gaan wijzen of bij de toiletten gaan zitten of bij de stadions orde moet gaan houden als ik niet eens een glimp of een, een, ja, een idee krijg van een spelen. Ja, had je jezelf aangemeld? Ja, ik heb me aangemeld, ik heb me nog niet van die lijst gehaald hoor. Ik bedoel, ik dacht van nou, ik vind het misschien toch wel leuk om, uh, om volgend jaar die, uh, die sfeer een beetje mee te krijgen. Lekker en... achter de bar staan ergens. Ja, ik weet, ze maken volgens mij heel veel. Het is een sportevenement, Willemijn. Het is uh... <laughs> oh ja, <dat. laughs> maar uh, inderdaad, ik bedoel, uh, ook dat zal er volgens mij wel bij zitten. Maar uh, ja, met een aantal vrienden dacht ik van nou, uh, het is misschien wel leuk om, uh, om hier en der wat te helpen. Of als steward hè, of wat toeristen, gewoon een keer middag rond te leiden, dat je toch een beetje het Olympisch gevoel te pakken krijgt. Goed, nou ja, het is nog eventjes in 2012 natuurlijk. Dan gaan we kijken of jij daar echt tussen staat. Dankjewel, Michiel Willems vanuit Londen. Jo, graag gedaan, hè? En half tien, tijd voor het nieuws, hier. Is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Een islamitische basisschool in Amersfoort roept een aantal leerlingen op het matje wegens wangedrag bij een rouwstoet. Dat meldt het tv-programma Uitgesproken EO. Leerlingen juichten hard toen de rouwstoet eergisteren voorbij kwam en staken hun middelvinger op. De school kreeg daarna bedreigingen. De politie houdt de omgeving in de gaten. In Den Haag is net buiten het centrum een grote politieactie aan de gang. Ruim 100 agenten controleren bezoekers van verschillende cafés. Want buurtbewoners hadden geklaagd dat groepen criminele jongeren... het gebied als uitvalsbasis zouden gebruiken. De politie in Zuid-Limburg heeft in Sittard twee mensen gearresteerd... in verband met gevaarlijke ecstasy. Ze zouden pillen hebben verkocht waarin de stof PMMA zit. Eerder dit jaar overleden in het zuiden drie mensen die zulke pillen hadden gebruikt. Er zitten nu vier verdachten vast. Het kabinet is toch bereid om de haringvliet-sluizen op een kier te zetten. Dan krijgen trekvissen de kans om de rivieren op te zwemmen. Landen als Duitsland, Frankrijk en Zwitserland... hebben dure maatregelen genomen om de vissen de ruimte te geven. En die landen waren kwaad dat Nederland zich niet aan het kierbesluit hield. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bam, gaan we meteen door naar Wimbledon. Hoe is het daar, Jan Hoefs? Nou, Federer die cruist verder eigenlijk in deze wedstrijd. Heeft nu ook weer een breekpunt op de service van de arme Manarino. Zou je eigenlijk kunnen zeggen. Heeft zijn hele familie meegenomen voor deze avond. Spelen oh. op het centercourt tegen Federer. Daar droom je natuurlijk van. Maar hij heeft af en toe... Ja, een houding van waar is de uitgang? Mag ik hier zo snel mogelijk weg? Want hij heeft dus weer een breekpunt tegen. 3-0 achter, tweede set. Manarino, eerste set dus verloren met 6-2. Ja, en Federer staat er heel ontspannen bij. Speelt uh, fantastisch. Hij heeft zojuist het eerste punt moeten incasseren op zijn eigen opslag. Maakte 23 punten in zijn eigen servicegames. En Manarino had alleen maar het nakijken. En er kwam een glimlach op het gezicht van de Fransman toen hij in de vorige game eindelijk het eerste puntje mocht maken tegen de grote meester. Nog steeds een breekpunt voor Federer bij die 3-0 stand in de tweede set, de eerste set. Dus met 6-2 voor de Zwitser, zoals gezegd. Kijk ik even nog naar wat andere uitslagen, standen op dit moment, want er wordt nog volop getennis. Ferrer, de Spanjaard, ik zei het al, heeft het heel moeilijk tegen Harrison, de Amerikaan. De Amerikaan wint de eerste set. tiebreak. tweede set, 6-1 voor Ferrer. Derde set voor Harrison en nu is het 1-0 in de vierde set voor Ferrer. En ook Tsonga, de geplaatste Fransman, tegen Dimitrov, de Bulgaar. Daar zijn ze bezig aan een tiebreak in de vierde set. 2-1 in sets voor Tsonga. Dit is Radio 1. BNM Today. Het gaat slecht met Saab. De Zweedse autofabrikant kan het eigen personeel niet meer betalen. En dus heeft de Zweedse vakbond gedreigd met een faillissementsaanvraag. Ja, door dit alles is dan weer de hele waarde van de aandelen... van moederbedrijf Swedish Automobile gehalveerd vandaag. Carlo Bransen is hoofdredacteur van het automagazine Carros. Goedenavond. Goedenavond, Willem. binnenkort ook op Radio 1 met een autoprogramma. Ja, ja. toevallig, maar dat was. Ja, ja, klopt. klopt. Eerst, eh, of eigenlijk eerst, daar gaan we het een andere keer over hebben. We hebben het over saap. Is dit nou dan eindelijk het einde van Saab? Het klinkt alsof ik dat wil, zo bedoel ik het niet. Maar het gaat natuurlijk al heel lang slecht. Nou, het is in ieder geval een ongelooflijk beroerd teken... Het is, weet je, je personeel niet meer betalen. Dat is een beetje hetzelfde als wat je als particulier doet... als je aan alle kanten verhiërd bent... en je kan je ziektekostenverzekering en je huur niet meer afrekenen. Dus um, alle, alle seinen staan op rood voor Saap op dit moment. Maar er is één ding wat meespeelt, Willemijn... en dat is Victor Muller. Onze Hollandse, uh, ja, zeg maar... Ja. On, in ieder geval ondernemer puur zang, nou, wat zou maar zeggen. De man van Spijker die toen De, Saap heeft overgenomen. ja. En die ja die blijkt toch altijd weer over een hele hoge hoed uh, te beschikken, waar die van alles uittovert. Want die is de afgelopen jaren de wereld over gereisd, heeft hier en daar geld vandaan getrokken. Ja. En dat is altijd in saap gepompt. Nou ja, dat heeft sowieso dat heeft, hij bij, dat heeft hij bij zijn eerdere jobs ook al gedaan. En bij Spijker ook. Maar bij saap helemaal. Want dat is natuurlijk. Uh, dat merkt, het kwam weliswaar schuldenvrij uit de handen van het hele grote uh, Amerikaanse General Motors Concern. Maar ja, je moet toch eventjes een merk wat wereldwijd bekend is opnieuw gaan opstarten. Nou, dat geef je, ik geef het je te doen hoor. Dat is een waanzinnige klus. En daar is vooral verschrikkelijk veel geld voor nodig. Nou, dan kun je een paar dingen niet gebruiken. Dat is dat de productie komt stil te liggen omdat de toeleveranciers niet meer betaald worden. Mm -hmm. en, je kan, uh, en wat je niet kan gebruiken is natuurlijk uh, ja, het bekende werk, de recalls, de terugroepacties en dergelijke. Nou, dat blijft ze bespaard, want Zaap op zich is een heel goed merk. Degelijk tegenlijk en best stoer was een beetje hè in vroeger tijd was het voor als je een reclamemaker was of een architect of zo... dan kocht je een saap, en dan stond je standing out of the crowd een beetje. Mijn vader was een reclamemaker, die had een eend. Kijk, nou ja, de, een beetje hetzelfde verhaal. <laughs> Ook een aparte auto in die klasse, ja. zullen we zeggen. Maar Victor Muller, daar, ja. daar begon je over. Die, ja, en, die heeft ze ooit gered. Gaat hij dat nu weer doen? Hij heeft Tot nu toe heeft hij heeft A-saap inderdaad gered. En, en tot nu toe kon hij het hoofd boven water halen... door overal maar via zijn relaties en zijn netwerk geld vandaan te halen. Nou, ja, laten we... Laten we, laten we bidden dat het hem weer lukt, want hij heeft hele mooie plannen met Saab... Het, het, het, het zegt ze stevende echt volle kracht op de haven af. Het zou verrekte jammer zijn als die boot net voor ja. de haven zinkt. Maar Saab is toch helemaal nooit een heel groot merk geweest? Eigen, eigenlijk begreep ik niet eens echt heel erg winstgevend ooit. Nee, nou ja, dat is in ieder geval verschrikkelijk lang geleden. Maar het was een klein, een beetje specialiteitenmerk. ja, nou ja dat mag. Daar is best, daar is best bestaansrecht voor. He, dus dus in, in die zin... Maar dan moeten ze wel weer die oude, een beetje die aparte positie terugvinden... Nou, Victor Muller is de man die die zaap die dat kan geven. Maar nogmaals, hij moet wel erg veel poen maken. Maar meinnemen. hoe kan hij dat doen in zijn eentje? Dat is maar één man. Het is al een man met een magic toverhoed, zeg jij. Ja, maar... ja hoe heeft hij Spijker uh, opgericht en in leven gehouden? En, en, en, en, en hoe heeft hij zaap tot zich kunnen halen? Maar wat is, is dat dan aan die man? Wat is netwerk, wat is zijn... charisma, he? Hij heeft charisma. Hij heeft ongelooflijk netwerk. Over de hele wereld heeft hij heeft heeft zijn relaties zitten. Uh, en het is daarbij een briljante prater. Want als je nu hier Victor Muller zou hebben zitten... Zou, nou, dan zou je waarschijnlijk de boodschap nu krijgen. Zijn. Nee, dan zou het er beter voor staan dan ooit. Ja, ja. Dat kan niet. Dat heb ik toch liever jij, want jij bent eerlijk. Ja, nou ja, nee. Nogmaals, het, de haven is in zicht, maar gaan ze het halen? Dat is de grote vraag. Dat moet uit China komen, het geld. Nou ja, geld, weet je, nee. in China zijn heel veel hele rijke uh, bedrijven... die heel graag westerse technologie willen hebben. Dus ja, dat daar het geld vandaan moet komen, dat is wel duidelijk, ja. Als nu een saap toch failliet gaat. Want die kans zit er natuurlijk wel in. En als ik dan, stel dat ik een zaap had. Ben ik dan uh, gelukkig want veel geld waard, die saap? Nee. nee. Nee? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, Tenzij je een heel mooi klassiek oud modelletje hebt of zoiets. Weet je? Dan, ja, ik heb een Honda Civic hoor, maar ik zeg maar even. Ja, nou ja. Ik, ik, ik heb hier wel nee. eens gezeten met, met, met de presentatrice die een Toyota Prius reed. Dat is nog erger, Willem. Sophie nee. was dat, ja. Ja, maar nee, maar. Uh, op zich, stel dat je koopt nu een auto van 40, 50, 60.000 euro... en je merk gaat failliet, dat is natuurlijk geen goed teken. Dat is heel vervelend, dat is heel beroerd. Nou, dan krijg je weer die, die, die, die, die neerwaartse spiraal. Mensen kopen niet of wachten af. Wordt er minder business gedaan, ook weer slecht voor saap. Ja, nee. Je waarde gaat er niet op vooruit, sorry. Helemaal niemand. Nee, ja? niemand. Nee. Heb jij een saap? Nee. Wat rij jij? Uh, nou ja, ik, rij, ik ben autojournalist, je... dus ik rij heel veel je verschillende heel auto's. Veel, maar het ja. meeste in een Volvo, en dat is toevallig ook Zweeds. Maar dat is al eerder gered door de Chinezen. Kijk, en daarom, wat, even, wat, hoe schat je de kans in dat Sapen toch gaat redden? Uh, puur professioneel gezien 10%. Maar omdat Victor Muller aan uh, het roer staat, uh, 40%. Heb je aandelen, Victor Muller? Nee, niet. Was <laughs> het maar waar. <laughs> Goed, we gaan het zien. Carlo Bransen, dankjewel. Zometeen is hier Gustav Bessems, uh, journalist van de pers, uh, over het proces Wilders. En hij heeft daar zelf ook nog uh, een bepaalde rol in gespeeld. En dat hoor je na Pearl Jam. Just breathe. You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 practice Thomas is never gonna let me win oh. under everything just another human pin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 I come clean Ik zei net tegen de regisseur Patrick, ik ben toch in 18 jaar niet zoveel veranderd als Eddie Vedder van Pearl Jam, die dit liedje zong. Maar het is wel een heel mooi nummer en dat zong je in de film Into the Wild. Eddie Vedder hoorde je in ieder geval met Just Breathe. Dit is Radio 1, BNN Today. Ja, dineetje het wrakingverzoek. Dan nog een keer een wrakingverzoek van, van Moskowitz. Die zaak die helemaal opnieuw moest. Er leek soms geen einde aan te komen aan de strafzaak tegen Geert Wilders. Maar het hoge woord is er dan uit vandaag. U wordt vrijgesproken van al het overige dat hij nu is lastiggelegd. Geert Wilders is vrijgesproken van het beledigen van moslims... het aanzetten tot haat en het aanzetten tot discriminatie. Een uh, uh, overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. En voor mijzelf uh, kan ik nu weer helemaal op de politiek gaan richten en ben ik als een kind zo blij. Ja, Gustav Bessems is hier verslaggever van de pers. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt die zaak al die tijd uh, tot, op de, voet, op, tot op, de voet, op de voet gevolgd. En jij bracht toen het, het beruchte dinertje aan het licht... Um, waarna de boel is gevraagd. Daar hebben we het zo meteen nog even over. Um, maar eerst even, ben jij ook een beetje blij dat het klaar is? Nou, het was een beetje gemengd, want je leeft eigenlijk een hele tijd met zo'n proces. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik vanochtend uh, wegging uit de rechtszaal... Uh, dat het ook wel een beetje een raar idee uh, was. Uh, de beveiliging ging opeens helemaal uh, aardig doen... en een uh, soort uh, bewijzen van herinnering kreeg ik mijn uh, perskaartje mee... En de Bode suggereerde nog dat we een reunie zouden kunnen houden. En dat oh, Geert Wilders dan de hapjes uh, zou doen. Ja, um, dus uh, je hebt een beetje dat effect. Ja. Maar iets breder, hè, ik zou maar zeggen maatschappelijk bekeken... lijkt het me heel goed dat die zaak klaar is. Ja. Jij was er nooit zo voor dat er überhaupt uh, de zaak tegen hem werd gevoerd. Nee, ik had echt het idee dat er iets wat een politiek probleem was. Uh, eigenlijk op het bord van de rechters uh, terecht was gekomen. Van, uh, lossen jullie het maar op. Uh, want in het debat uh, komen we er allemaal niet uit. En volgens mij is dat heel slecht uh, uitgepakt. Wat vind je van de uitspraak aan zich? Nou ja, in dat opzicht uh, ben ik persoonlijk dus wel blij met die uitspraak. Het is wel een uitspraak als ik hem lees, waarvan ik denk... Uh, er is ook wel heel erg naar die vrije spraak toegeredeneerd. Ik, bedoel, ik geloof niet dat op grond van de wetten die we hebben... en uitspraken die er eerder zijn geweest in Nederland en in het buitenland... Mm -hmm. dat ze echt niet tot een veroordeling hadden kunnen komen... als ze dat graag hadden gewild. Uh, maar daar hadden ze duidelijk geen zin in. Je bedoelt dat de, de, die groepsbelediging, die discriminatie. Nou, dat zat er sommige. Echt wel in. Ja, bijvoorbeeld. Uh, iets wat belangrijk is. is he, hij heeft het over uh, het geloof, in de islam. En niet over de mensen, de moslims. Nou, heel vaak is hij daar heel slordig in geweest. En heeft hij gezegd. Allochtonen of moslims. En dan wordt er. Ja, heel erg naartoe geredeneerd van, maar als je het allemaal in de context bekijkt, dan bedoelt hij toch eigenlijk uh, islam. Uh, en zo zijn er nog een paar voorbeelden van, van, ik denk, die redeneringen zijn wel te volgen, maar het zijn allemaal zulke, ja, die, die wetsartikelen zijn ook zo verschillend te interpreteren, en het is zo uh, subjectief eigenlijk, daar hadden ja. ze ook een andere kant mee op gekund. Ja, wat je ook wel veel hoort hè, van, ja, de mooie scheiding op papier, van hij heeft het over de islam en niet ja. over moslims, maar in, in het hoofd van de mensen wordt dat natuurlijk gewoon aan elkaar gelinkt, en voelen ze zich wel beledigd. Dat ja, heb ik vandaag ik ook wel gehoord. Daar ben ik op zich niet helemaal mee eens. Hoor. Ik, denk wel, ik denk wel dat dat onderscheid, eh, sommigen vinden het gekunsteld aandoen, maar ik denk wel dat het belangrijk is, omdat ik denk dat je over een religie, wat uiteindelijk toch gewoon een opvatting is, eh, wel echt alles moet, moet kunnen zeggen. Maar het punt is meer dat hij zich daar volgens mij gewoon helemaal niet altijd aan heeft gehouden. Maar jij zegt dus net van ja, eigenlijk, als ze hadden gewild, hadden ze hem heus wel kunnen veroordelen. Bedoel je mij, Dit is bewust niet gedaan, dus een beetje een politiek proces? Nou, daarmee maak ik die rechters, denk ik, te verdacht. Ik denk meer dat het probleem zit in het soort wetten en het soort delicten. Wat is nou een belediging? Wat is haat? Uh, wanneer heeft iemand daartoe aangezet? En er worden dan hele constructies omheen gebouwd die dat zogenaamd objectief moeten maken. Bijvoorbeeld bij uh, aanzetten tot haat, zei het Openbaar Ministerie. Daar moet een intrinsiek conflictueuze tweedeling, moet worden geschetst. Nou, je uh, moet je eerst wat Rieke lezen voordat je hem begrijpt. Ja, en dan is het volgens mij een totaal niet te definiëren... ongelijkbaar maatschappelijk fenomeen. Dus het komt uiteindelijk altijd neer op een inschatting van rechters. Ja. Dus het had ook naar de andere kant kunnen doorstaan, zeg jij? Ja, als, ja. Ze, als ze daar veel zin in hadden gehad... of had misschien wel als ze we 15 jaar geleden hadden geleefd. Laten we even naar wat reacties gaan. Um, advocaat Gerard Spong, die, die natuurlijk de voortouw nam in die zaak tegen Wilders... die overweegt naar het Europees Hof te stappen. Um, Wilders zei namelijk na de uitspraak vandaag dit... Het was soms ook de bedoeling om uh, grof en denigrerend te zijn. Dus dat is helemaal niet erg. Uh, het belangrijkste is dat het niet strafbaar is. En uh, ik iets heb gezegd uh, waarvoor, uh, uh, nou ja, waarvoor geen strafbare feiten zijn gepleegd. Ja, Wilde zegt het was mijn bedoeling om, om, om, zo te, om zo te doen, grof en beledigend. En Spong zegt dat is eigenlijk een soort schuldbekentenis. En daarmee kan ik dan naar het Europees Hof stappen. Ja, wat Spong denk ik bedoelt is dat het kan bij de strafbaarheid van dit soort uitlatingen meespelen. Of iemand echt de intentie heeft gehad om anderen onnodig uh, te krenken. Uh, maar uh, de, ja, het is zo duidelijk dat Wilders een heleboel van zijn uitspraken doet... als deel van een politiek programma, van politieke idealen... in het maatschappelijk debat. Daar gaat de rechtbank ook heel lang over door. Dat het volgens mij niet zo is dat omdat hij één zo'n opmerking maakt... Uh, na afloop in een persconferentie... dat het als een soort smoking gun uh, gepresenteerd kan worden. Van ah, eigenlijk is al die politiek, dat is eigenlijk maar show. Het gaat hem uh, om het denigrerend en grof zijn. Uh, dus dat lijkt mij veel te makkelijk. En dat is ook een beetje... Spong, denk ik, die zijn gezicht redt. Probeert die, te redden, ja. ja. die heeft mede aan de wieg gestaan van die zaak. En die heeft ook tijdens die zaak... is natuurlijk heel vaak nog in beeld geweest... met waarom dat allemaal tot een veroordeling zou moeten leiden. Ja, maar dan denk je juist... Of, zou ik dan denken, Spong, hou je nou rustig... en laat het lekker voorbij gaan. Want dan, straks moet hij dus naar het Europese Hof. Ja, maar uh, spelen in deze zaak allerlei uh, uh, mannen... vooral een rol... Uh, <laughs> met voor echo's. wie rustig houden, niet uh, de eerste optie is, geloof ik. Nee. <laughs> um, iets wat jij opmerkelijk vond vandaag. Um, de rechter zei iets over dat dus wel... op op het randje zat. En dan zei hij ook dit. Een volgende aparte bespreken-uitlating is... je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Dat heeft een opruijend karakter. U heeft zich daarmee op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare begeven. Ja, maar waarom vind jij dit opmerkelijk? ja nou, Het is trouwens voor mij persoonlijk vreemd... omdat dit uit een interview komt wat ik met Wilders had... meer dan vier jaar geleden. Dus dat is heel bizar ja. eigenlijk om vandaag nog steeds te horen dat het daarover gaat. Daar hebben we zo meteen ook nog even maar, over. Maar, uh, uh, nou ja, dit was, dit was het meest uh, een close call, zeg maar. Hier zei de rechter van, daar zit je al op de grens van wat strafbaar is... Um, en ik denk dat dat twee functies heeft. Ik denk dat de belangrijkste functie is dat die rechter zegt: nou, wat je tot nu toe allemaal hebt gedaan, dat mag wel, maar denk niet dat je er nu dan nog tien schepjes bovenop kan doen en echt helemaal alles uh, kan gaan zeggen. Dit is het wel zo'n beetje. Waar je nu zit, dat is wel. Uh, het is een beetje een vingertje. Van, ja, dat pas op. is wel wat we toestaan. Ja. En dat is natuurlijk ook een signaal aan anderen. Uh, het zegt ook een beetje dat als je geen politicus was geweest, wat een hele bijzondere omstandigheid is, dat je er misschien wel voor was veroordeeld. En hoe ik het ook een beetje zie... Kijk, deze zaak is natuurlijk uiteindelijk tegen de wil van het Openbaar Ministerie... aan het rollen gekomen doordat het hof in Amsterdam uh, die vervolging afdwong. Ja. Dat zijn hogere rechters van dezelfde rechtbank. En het was een beetje maf geweest als die lagere rechters... dat helemaal van tafel hadden geveegd. En in die zin zie ik het ook een beetje als een bruggetje slaan van... nou ja, het, het was uh, het spande erom, dus het is niet vreemd dat er vervolgd is. Je bedoelt, het hof was wel een beetje... Beledigd, als er niet, niet nog even wat mooie woorden waren gezegd... van nou, jullie hebben echt wel wat fout gedaan. Nou, ik weet niet of, het hof, of, die, of die raadsheren persoonlijk beledigd zouden zijn geweest... maar ik kan me gewoon voorstellen dat heel veel mensen het moeilijk zouden vinden... om te snappen dat hogere rechters weliswaar niet een veroordeling uitspreken... maar toch een hele uitgebreide uitspraak waarin ze zeggen, hij moet vervolgd worden. Want we denken echt wel dat het allemaal fout boel is. En dat er van diezelfde rechtbank ja. daarna rechters komen die zeggen, nou allemaal onzin. Uh, dus het was eigenlijk een beetje collegiaal misschien, ja. van de ene rechter naar de Zo andere. Zo schat ik het in. We ik maken bedoel, het toch nog even, even, ik denk st dat die rechters liever een arm afzagen dan dat ze dit ooit zouden toegeven. Maar zo kwam het op mij wel een beetje over. Die gaan nooit meer met jou praten, Christophe. Oh, dat doen ze ook helemaal niet, die rechters. Nee, maar die gaan... <lacht> of nu nee, misschien de, juist. Ik ben niet meer daar en wel. met. Met Behalve dan met die, met die bodes. Die willen we al nog een keer een beetje drinken. Die bestreken. zijn hartstikke gezellig. Um, even over jou, jou, jouw persoonlijke rol in het proces. Um, jij, dat beruchte etentje toen bij die Tom Schalken... Um, de, waar die getuigen zou zijn beïnvloed... waarna de hele gevraagd is. Daar heb jij over geschreven. Toen is dat aan het licht gekomen... Uh, hoe kijk je daarop terug? Ja, nou overigens, ik bedoel, op zich had Hans Jansen zelf gewoon een uh, blogje geschreven maar, erover. Maar op rond. op <lacht> en... niet heel druk bezocht. Hij is daarna een stuk drukker uh, bezocht. <lacht> ik zal het nog eens noemen, hoeieboei, uh, het toch. En toen heb ik samen met mijn collega Merel van Leeuwen van de Pers... heb ik daar inderdaad een stuk over geschreven. En uh, ja, het was allemaal heel indirect. Maar tot onze verrassing naar aanleiding van het stuk vroeg Moskowitz toen... om Hans Jansen als getuige, de Arabist... Nou, ook weer tot onze verrassing werd dat geweigerd. En dat leidde weer tot die geslaagde wraking. Ja. Dus dat was wel een hele vreemde dag, ja. Maar vond je het ook wel een beetje stoer, gaan? Nou, het is heel gemengd. Want het heeft ook iets heel ongemakkelijks om als journalist... Uh, opeens een soort rol te spelen in die zaak. Dat, dat in, zei het veel mindere mate, was het al een beetje zo doordat een van, van mijn interviews erin zat. Maar er werd bijvoorbeeld ook gesuggereerd, bijvoorbeeld op de voorpagina van NRC Handelsblad, dat we allemaal onder één hoedje hadden gespeeld. Het was eigenlijk een soort complot van Hans-Janssen en Moskovits en Wilders en de pers. Er stond dan een beetje zo in privé-stijl van wie wees dagblad de pers op het weinig bekende webblog, hoeieboei. Uh, dus dat was, had ook een beetje iets irritants. Uh, maar, is het, maar is het toch ik niet, als, als tuurlijk, journalist niet, tuurlijk, is het Je kan niet ontkennen dat als je nee. een stuk schrijft en, en dat heeft impact, dat het ook een soort kick geeft. Het is ja. goed voor jouw naam geweest, in ieder geval. Uh, ja, dat toch? weet ik niet. Dat kan ja. ik niet beoordelen. Dat weet ik echt niet. Wat je net zei, dat interview, uh, dat had je in 2007, geloof ik, met Wilders. Uh, dat is toen onder andere gebruikt, de uitspraken van hem, um, wat had hij gezegd. Um, er is een strijd gaande en daar moeten we ons tegen verdedigen. Ja. Uh, dat is toen onder andere gebruikt om aan te klagen. En vervolgens is dat vandaag weer gebruikt om hem. Vrij te spreken? Ja, omdat hij dat in hetzelfde interview ook zegt, uh, sowieso weer een beetje zijn bekende frase, want het gaat mij om de, de islam en niet de moslims, maar hij vertelt in het interview ook over zijn reizen naar het Midden-Oosten en dat dit zulke mooie lieve mensen waren in Iran en in Egypte, in de Sinai, dat hij alles met hem deelde, eten en drinken. En dat zijn allemaal zinnen die zijn weer aangehaald uh, om hem uh, vrij te pleiten. Ja, Hadden ze dat in de eerste instantie dan niet gelezen in het interview? Um, nou ja, kijk, in eerste instantie heeft het Openbaar Ministerie gezegd... in de context is het allemaal niet strafbaar. Dus het zijn steeds verschillende instanties. Daarna heeft het Hof gezegd jawel, en nu de rechtbank weer uh, van niet. Dus het zijn wel steeds verschillende ploegjes uh, die een ander oordeel vellen. Ja. Het is toch wel een beetje jammer, denk ik, voor jou persoonlijk... dat het nu afgelopen is. Nou moet je weer... Wat ga je nu doen? Want je gaat ook nog eens... Je stopt bij de pers als parlementair verslag, Ja, gaat... ik stop niet bij de pers nee, maar voordat hebt... dat misverstand uh, de uh, ingaat, want daar blijf ik gewoon voor schrijven. Maar ik heb inderdaad een kleine vier jaar op het Binnenhof gezeten. en uh, Ja, dat, uh, daar was ik opeens klaar mee. En waar gaat Gustaf nu mee scoren? Dat weet ik nog niet helemaal. Ik ga in ieder geval uh, nu in de zomer, ben ik gewoon uh, algemeen verslaggever en uh, in september ga ik met de hoofdredactie uh, een knoop doorhakken. Enig idee? Enig idee. Gelach. <laughs> maar wat wordt het? Nee, ik weet het zelf echt gewoon niet, precies. Nee. nee. Maar goed, je krijgt de vrijheid om iets leuks te gaan doen. Ja. ja. Gelukkig wel. Succes daarmee. Ik wist dat van de pers, Dankjewel. je wel. Ja. Ik wil deze record hier right to my main man: Johnny Cash. a real American gangster. Ik heb mijn nephew Whitey Ford op de guitar.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 op deze donderdag, waar gaat het over? Bij de groenteboer. Uh, Klaas, goedenavond van de markt in Arnhem, bezig met de avondvierdaagse. Uh, wij praten over het weer hoor. Over het weer? Bij ons. Ja, wij we, we doen niks anders dan een kijken of het goed gaat uh, dat het uh, geen beuien uh, komt onder de markt. Uh. Oh, het gaat een uurtje goed. De markt is bijna afgelopen. Uh, uh, Marco, vanuit laden van de groentejuwelier. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hey. Waar hebben ze het bij jou over dan? Nou, ze hebben het inderdaad over het weer gehad, maar ik vind het helemaal knap van Klaas dat hij nog een vier dagen kan lopen. Maar verder nog uh, belangwekkende zaken? Nee, nou ja, we waren natuurlijk al lang blij dat de bacterie uh, nu uh, van het nieuws is verdwenen. Ja. En uh, verkoop... dat er weer een beetje rust is gekomen. Verkoop je alweer taugé ook? Ik verkoop taugé, ik verkoop komkommers, ik verkoop alles weer. De daredevils, hè, daar in laden. Ja. ja, we doen het gewoon. <laughs> Goed, heren, dan wens ik jullie nog een prachtige avond. Tot snel. Doeg. Ja, dat was hem. Dan weer de BNN Today-uitzending voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Kan je ons niet missen, moet je even wat leuke filmpjes van ons bekijken... op bnntoday.nl. Of ga even naar onze Facebookpagina, facebook.com slash Today. En zometeen langs de lijn. Ja. Jack van Gelder, en die schrijft even aan. Wat ga je doen, Jack? Uh, we gaan uh, een aantal gesprekken doen plaatsvinden. We hebben het met Thomas Dekker over uh, zijn toekomst, de wielrennen. We hebben het over Wimbledon uiteraard, verder gespeeld op dit moment. En we besteden aandacht aan de overname van Standard Luik... de voetbalvereniging in België die gekocht is door een Belg... Dus uh, ja, we hebben volle uitzending. En dan vraag ik jou om aan te schuiven, zodat we dat een tijd vol kunnen lullen. En dan doe je het zo snel alsnog 30 seconden over. Nou, vraag me wat leuks. <laughs> wat wordt het hoogtepunt vanavond, zometeen, in Langs de Lijn? Het hoogtepunt heb ik nu al, dat ik gewoon in deze uitzending even mag vertellen... wat er direct bij Langs de Lijn is. Nee, we hebben gewoon een lekker nou, programma. Nou, luisteraar, zet uw radio uit. <laughs> het is geweest. Het is geweest. Zometeen Langs de Lijn met Jack van Gelder. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.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 Afval bestaat niet. Dit is radio 1.